van 12 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam is 2800 kilo hennep onderschept. Dat was te danken aan de arrestatie van een douanemedewerker. Hij wordt ervan verdacht dat hij aan de drugsmokkel meewerkte. De hennep had volgens de politie een waarde van 10 miljoen euro... en was verstopt in een zeecontainer. De douanemedewerker zat alvast in verband met een andere drugsvondst... van 400 kilo cocaïne.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 Van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, goedemiddag dan. Daar zijn we dan. Uh, ja. Het is vrijdagmiddag. Het is 22 uh, mei vandaag alweer. En uh, het is 12 uur geweest. Sterker nog, het is al 4 minuten over 12. Zie je wel lunch na het leuke uh, sportprogramma uh, Watertoren Sport met Henny Rukkert. Dankjewel Henny. Dankjewel uh, Eggy voor uh, het leuke programma. En uh, wij gaan gewoon weer doen wat wij altijd doen op vrijdag. Ja, puurlijk. Lekker de muziek draaien van alles wat oud en nieuw, alles dwars door elkaar heen. Drie in eentje, straks om kwart over twaalf. Weer een hele mooie hoor vandaag. Ja, een hele mooie. We er, uh, nou ja, straks om half één en half twee natuurlijk het regio-nieuws. En als alles goed is, hebben we om kwart over één de evenementenagenda met Joop van der Junior. Nou, we gaan het allemaal zien hoe het allemaal lukt naar buiten kijkt, dan wordt de lucht langzaam maar zeker blauw, dus het wordt mooi weer. We schijnen ook een mooi Pinkster weekend te krijgen. Jawel. Mooi Pinkster weekend. Met veel zon en zo. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Veel zon. Oh. En in Zandvoort natuurlijk de Pinkster races, hè? Dus eh, Mensen die last hebben van het geluid. Nou, zet maar oordop in. Ja, want dat wordt herrie hoor in Zandvoort weekend. Qua geluid dan. Hoho. Heerlijk. Dan heb je besloten ook een circuit voor, nietwaar? Oh, dan moet het af en toe eens lekker de herrie wezen. Dan moet je dat, dat, uh... Ik hoorde trouwens, dat vond ik wel leuk even om, om, om, om eventjes aan te haken op, dat, op die Pinkster Races die in de Zandvoort zijn natuurlijk. Ik hoorde ook dat ze bij de Formule 1, nou, dat deze week in Monaco is, hè, dit weekend, dus mina Monaco gaat Jos rijden, of uh, Max gaat rijden, hè, in Monaco. Maar ik hoorde trouwens dat ze dus het geluidsvolume van de auto's weer gaan opvoeren... ...want het publiek vindt dat het te zacht is. Dat <lacht> is niet geloven. Het publiek van de Formule 1 racers vindt het geluid van de motoren te zacht. En daarom heeft via de, de, de Formule 1 organisatie besloten... ...om uh, weer een uh, hoger aantal decibellen toe te staan bij de Grand Prix van de Formule 1. <lacht> Hoe bestaat het? Dat het publiek doof zijn of zo... Ja, natuurlijk. Oh ja. Nou ja. ik heb er zin in. En uh, we gaan er weer... Uh, ja, ik ben al even dag. En u weet het, we hebben een oproep geplaatst. Hè, mocht u het nou leuk vinden om uh, bij dit programma sidekick te worden. Dus dat wil zeggen dat je meepresenteert. Dat je ook een beetje redactie doet. En dat je een beetje ook helpt nieuws te lezen. En uh, dat soort dingen meer allemaal. Van die hand- en spandiensten, zoals het dan heet. En ook een beetje meepresenteert natuurlijk. Ook een beetje... Suggestie doen voor de muziek. En dat mag allemaal dan natuurlijk. Vond je dat nou leuk? Had je daar nou zin in? Denk je van nou, dat vind ik leuk om te doen? Nou, meld je dan aan hè, via onze Facebookpagina Zandvoort Luncht. Kan je je aanmelden. En uh, dat, het is ook de vacature van deze week. Vrijwilligers Het is vrijwilligerswerk. Je verdient er niks mee. Maar, maar mocht je dat nou leuk vinden? Nou, kom op dan. Want ik zit eigenlijk op een leuke assistent of assistente te wachten op die vrijdag. Ja. En shout loopt op de dinsdag, dan zitten we hier maar alleen in die studio. En het is zo saai, je alleen zit. Niemand om tegen aan te kletsen en zo. Dus uh, een leuke assistent of assistente, maakt niet uit of je... Mag allebei mannelijk, vrouwelijk, maakt niet uit. Als je er zin in hebt en je vindt het leuk om sidekick te worden... en wekelijks aan dit programma mee te werken. Vrijdagmiddag tussen 12 en 2 en dinsdagmiddag tussen 12 en 2. Of... Nou ja, let je wil. zeg je van nou, ik kan alleen dinsdag. Dan kan dat ook. En zeg je, ik kan alleen vrijdag. Dan kan dat ook. Yeah. En vooral niet te vergeten, dames en heren. Want dat kan nog even, hè. Niet vergeten om die petitie te tekenen. Die petitie tegen die belachelijke windmolens. Want dat willen we niet in zandvoort. Dus uh, gewoon tekenen die hap. www.petities24.com slash verzet windmolens. Dat is het adres. En dan kun je dus gewoon tekenen. En dat moet je doen, want dan helpt het misschien... dat we die meneer Kamp daar in Den Haag nog op andere gedachten krijgen. Ja. En wij gaan dan met de Jackson 5. Met een nog leuke, hele jonge Michael Jackson. So. ABC. Voguishen met me. Lady Marmalade. Label. Komst het met Aaron Neville? Uh, sorry, hier gaat even iets helemaal verkeerd. Um, eerst even Jan Smit en daarna komt er 3 in 1. Sorry, even foutje. Computer die uh, doet niet wat ik wil. Dus even Jan Smit. Kan je mij vriendelijk vertederen? Jij en ieder die je ziet. Rollend door het leven, zonder lach en ik je niet. Hoe dan je je maar heel kort bestaat, ben ik nooit een stuiver zonder jou meer waar. Al ben je weg mijlen, ver, ik leef voor jou een kleine superster. Weet dat.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 Met een lach maak jij de wereld blij. Al je weg, mijlen ver. Ik leef voor jou een kleine superster. Weet Superster was dat. En, uh, dat was Jan Smit. En de computer doet niet wat ik wil. Maar nu, misschien, weer wel. Nou, oké. Okay. Nu, dan die 3-in-1. 3-in-1-1-1. Linda Ronstedt samen met. Ellen Neville. is from You're <laughs> my I'm The years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you, and that may be all I need. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams.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 Wrong, ...so right, so wrong. Dat is alleen daarna... ...when something is wrong with my baby... ...samen met Aaron Neville... ...en een laatste natuurlijk... ...dat werkelijk schitterende duet... ...van deze twee. Aaron Neville... ...samen met Linda Ronstedt... ...don't know much... Zo, ja, nou, dat was dan de 3 1 voor deze week. ging een beetje met horten in stoten, maar. De computer heeft een beetje keur. Ik weet niet wat er met het ding aan de hand is, maar. Het zal wel aan mij liggen. Misschien heb ik wel een slechte invloed op dat ding. Dat kan dat doen. Jenever nee, kan hè? Zie FM voor Zandvoort en de regio. En dan hebben we nu het regio-nieuws. Een fietser is donderdagmiddag op een spoorwegovergang in Haarlem onderuit gegaan... en daarbij gewond geraakt. De man fietste om kwart over twee... Eh, kwart over twee... Eh, ja, vanaf de ruiterweg richting de Westergracht... toen hij op de spoorwegovergang met zijn fiets viel. Dat het ongeval op de spoorwegovergang gebeurde... passeerden de treinen eh, enige tijd met een lagere snelheid. De spoorwegovergang... Amt... Eh, Ambulancebroeders hebben de gewonde man eerste hulp verleend. waarna hij per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Ho daar. Met behulp van politiehond Tyson. Of Tyson, ja, het zal wel Tyson zijn. Hè, euh, zijn dinsdagmiddag twee hamers van 16 jaar aangehouden. voor diefstal van een scooter. Agenten zagen dat de twee zich verdacht ophielden bij een scooter op de Rijgenstraat en besloten hem in de gaten te houden. Een van de jongens stapte op de scooter en reed in de richting van de Vondelweg en de Schoteroog. De andere jongen reed erachteraan op zijn eigen scooter. Hij kon nog snel worden aangehouden. In de buddy-shit van zijn scooter troffen agenten diverse inbrekerswerktuigen aan. De andere verdachte wist de agenten te omzeilen en reed over het fietspad richting de Mooie Nel. Even verderop kwam hij ten val en vluchtte te voet. In de omgeving van de Mooie Nel wist de verdachte zich te verstoppen. Meerdere agenten en politiehond Tyson hebben naar de verdachte gezocht. De verdachte kon kort daarna worden aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten eh, voor het stelen van de scooter... en het voorhanden hebben van inbre inbrekerswerktuigen. Een motorrijder is donderdagmiddag hard in botsing gekomen met een auto in de Waardepolder in Haarlem. De motorrijder kwam na de klap enkele meters verder op het asfalt terecht. Ongeval vond plaats op de kruising van de Moliersweg en de Emmerikweg. Ambulance en politie rukten uit om eerste hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben de gewonde man op straat behandeld, waarna hij per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Zit uw kind ook zwoegend boven zijn boeken omdat hij of zij eindexamen moet doen? Dan is het Haarlems Dagblad naar u op zoek. De redactieleden van het Dagblad willen graag weten hoe ouders de examenperiode doorkomen. Heeft u zelf stress? Helpt u bij het leren? Kookt u gezonder zodat hij of zij perfect kan presteren? Of heeft u last van het, van het lege syndroom omdat uw kind na de vakantie op kamers gaat? Zij horen graag uw verhalen. Een jongen die stroopwafels voor een goed doel probeerde te verkopen... is donderdagmiddag uitgebreid door de politie gecontroleerd. Rond vier uur belde de jongen bij woningen langs de Lorenskade aan... Euh, met, nou ja, kom op, met het verhaal dat hij voor een goed doel stroopwafels verkocht. Een van de bewoners vertrouwde zijn verhaal niet en waarschuwde de politie omdat de jongen mogelijk met een babbeltruc bezig was... kwamen agenten direct in actie. de hoogte van het Theemsplein werd de jongen in een bushalte aangetroffen... waarna agenten de gegevens van de jongen controleerden. De jongen had een winkelmandje bij zich dat vol met pakjes stroopwafels lag. De jongen vertelde de agenten de stroopwafels voor een goed doel te verkopen... om het geld vervolgens bij een organisatie af te geven. De jongen bleek daar echter geen vergunning voor te hebben... want eh volgens de politie wel nodig was. Na lange tijd overleggen... besloot de politie de jongen toch... verder te laten gaan, maar hij zal zich wel... binnenkort op het politiebureau moeten verantwoorden. Tien jaar Vijfhoek... kunstroute. Tien jaar... laagdrempelige kunst in de Vijfhoek. In het Pinksterweekend weekend vieren zo'n 100 kunstenaars en een veelvoud aan bezoekers... de tiende route. Thema dit keer, deuren... Tijdens de kunstroute kunt u werk zien in ateliers en etalages... maar ook in gastruimtes in restaurants en huizen. De Nieuwe Kerk is traditioneel met een overzicht, tentoonstelling en optredens... het hart van de Vijfhoek kunstroute. Op vrijdag vindt daar rond 21 uur een dansperformance plaats van House of Art. En dan heeft de optocht met Koning Vijfhoek... fanfaren en majorettes vanaf de kunstkelder al plaatsgevonden. Het hele Pinksterweekeinde door vinden er op verschillende plekken muzikale en andere optredens plaats. En jawel, het zwemseizoen is nog maar net goed en wel begonnen. Of de eerste blauwalg is alweer gesignaleerd. Provincie Noord-Holland heeft vanmiddag per direct het zwemverbod ingesteld voor de Westbroekplas in Velzenbroek. Het verschijnen van blauwalg of eigenlijk eh, microscopisch kleine bacteriën in het water betekent dat het met de waterkwaliteit niet goed gesteld is. Veel soorten blauwalg scheiden giftige stoffen af die je via je mond kunt binnenkrijgen en daar kun je behoorlijk ziek van en beroerd van worden. Naast hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid en ernstige zwellingen van de oogleden kun je er ook heftige diarree en hoge koorts van krijgen. De lange termijn kunnen deze gifstoffen zelfs leiden tot schade aan het zenuwstelsel. Geen advies dus om zomaar te negeren of naast je neer te leggen. Volgende week wordt de waterkwaliteit opnieuw gecontroleerd. Dus kijk op de blauwe borden die bij alle officiële zwemlocaties staan... of er sprake is van een zwemverbod. Een zwemverbod. Wil je weten of jouw favoriete zwemstek veilig is? Kijk dan op www.zwemwater.nl de kogel is door de kerk. Het is echt waar. Halfweg, een klein dorpje tussen Haarlem en Amsterdam... krijgt er 150 outletwinkels in 2017 bij. Tussen Haarlem en Amsterdam reed vroeger de paardentram over de Amsterdamse vaart. In Haarlem is de Amsterdamse poort... die doorloopt via halfweg naar de Haarlempoort in Amsterdam. En daartussen ligt ook nog zo'n dorpje... dat uh, vroeger alleen maar bereik was met, bereikbaar was met de bus... Sinds een tijdje heeft het bewuste halfweg een eigen NS-station. De volgende stap naar eeuwige roem is inmiddels ook gezet. Sugar City heeft een vergunning afgegeven aan uh, Nijver, Een echte Spaanse ontwikkelaar om zo'n 150 winkels te bouwen. Jouw FM denkt, en wij denken het ook bij CFM's antwoord dat er een hele goede uh, opstapplaats is want er is voldoende parkeergelegenheid... en de Batavia Shopping Outlet is net is niet te ver buiten de deur. Zo, hè? dat waren de berichten. Weer of geen weer, zomer of hartje winter... het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, net als gisteren is het ook vandaag prima lenteweer... met flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond zijn er aanvankelijk opklaringen... maar komende nacht neemt de bewolking toe en kan er een klein beetje regen vallen. De westenwind draait naar noord en is overwegend zwak... en de temperatuur daalt naar 10 à 11 graden. Morgen starten we de dag met wolkenvelden en hier en daar spettert het nog wat... maar al vijf snel wordt het droog en zeker in de middag zijn de perioden met zon. De wind is matig aan zee en vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar 16, 17 graden. De eerste Pinksterdag is het prima lenteweer met flink wat zon. Het blijft droog en er waait een niet meer dan zwakke van zuid naar west draaiende wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 à 18 graden. In de nacht van de tweede Pinksterdag is het bewolkt en valt er enige reden... waar regen, maar Pinkstermaandag is het weer droog met geregeld zon. De wind is dan matig en aan zee vrij krachtig... Uit het noorden tot het noordwesten. En de temperatuur is weer duidelijk lager. En stijgt na een frisse 14 à ah, 15 graden. Dat was het nieuws. Elke Ja. Ik nergens op slaan, dat verschrikkelijk geluid aan dan eind. Nee, echt, ik vind het nergens op slaan. Het slaat helemaal nergens op. Nou, oké, handen Oude Say money won't get you too far, get you too far. Waren dat en dat Heet Rich Girl? En uh, ja, ik lees net, uh, dames en heren. Ja, zo kom je nog eens aan je informatie dat uh, <coughs> Charles Aznavour kent u die nog? Ja, nou, die is vandaag 91 geworden. Dat is niet te geloven. Zeg. En hij treedt nog steeds op. Hè. Hij schijnt ook weer naar Nederland te komen. Uh, 91 is de man en hij doet het nog steeds. Hij zingt nog steeds. Hij geeft nog concerten. Nou, zo wil je wel oud worden. Nu gewoon uh, lekker, gewoon uh, hup. je wel oud worden? Charles Navour. Nou, ik ga een van zijn mooiste liedjes draaien. Uh, speciaal voor zijn verjaardag. Uh, congratulations, Charles. Ik weet niet wat is het in het Frans? Dat weet ik niet. Mijn Frans is zo verschrikkelijk beroerd. Maar goed, we gaan gewoon dit draaien: La Bohème. Charles Navour.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 En Geweldig toch? Charles voren. hij is vandaag dus 91 geworden. Dus uh, van harte Charles. En uh, blijf er al zo doorgaan, jongen. Ga door tot je honderdste keer stukje uitgeven. En een uh, hele bewogen en lange carrière heeft de man gemaakt. Is ooit de tijd uh, natuurlijk uh, in de tijd ontdekt. Nog door Edith Piaf. Dus kan je nagaan hoe lang hij alweer bezig is. Want Piaf is geloof ik in 63 of zo overleden. 62, 63. Uh, ja, zoiets in die buurt. Dus, uh, en toen... Uh, toen was hij al bezig. Um, Jean-Aznavouris en La Bohème. Ja, prachtig. Vanwege zijn 91e verjaardag. Nou, dan hebben we even een t-shirt weer. We heeft de weersverwachting gehoord. Het wordt zonnig, dus je kan je t-shirt aan doen. Papa, T-shirt weather! Waves heten ze en uh, het liedje heet T-shirt weather. Nou, daar kan je tegenwoordig al. Je kan, oh, kan er liedjes over maken, ook over het weer. <tok> dus, dat blijkt maar weer. Ah, fijn, dank u wel. Had ik net nodig. Ja, fijn, dank u. Nog meer? Oh, nou, dank u wel. Ja, lekker hoor. Nou, dat vult mijn zakken zeg. Uh -oh. oh, het is Pink Floyd. Die vult mijn zakken. Money, het aardse slijk. Woehoe. Van het album uh, Dark Side of the Moon hè, Pink Floyd. Yes.